9 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Aangeslagen voetbalfans zijn vandaag bijeengekomen... in het stadion van voetbalclub KV Mechelen. Er werd niet gevoetbald, de supporters kwamen om de club te steunen. Afgelopen week werden twee bestuursleden van de voetbalclub opgepakt... in een groot onderzoek naar matchfixing en corruptie in de hoogste divisie. Het onderzoek in België richt zich met name op twee spelersmakelaars. Zij zouden uitslagen hebben beïnvloed... en hebben gefraudeerd bij transfers van spelers. Er zijn ook twee scheidsrechters aangehouden. De Saoedische aandelenmarkt is flink gekelderd na de opmerkingen van president Trump dat Saoedi-Arabië zwaar wordt gestraft als blijkt dat de journalist Jamal Khashoggi in opdracht van het bewind is vermoord. Twee uur na de opening was de index met 7 procent gedaald. En dat is de grootste daling sinds eind 2014, toen de olieprijs onderuit ging. Saudi-Arabië heeft op de uitspraak van Trump gereageerd met de waarschuwing dat eventuele strafmaatregelen van de Verenigde Staten zullen worden vergolden met zwaardere sancties. Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten zegt dat er nog strijders van een aan al qaeda gelieerde rebellengroep zitten in het gebied rond de regio Idlib in Syrië. Morgen wordt daar een gedemilitariseerde zone ingesteld. Een maand geleden sloten Rusland en Turkije een akkoord over een bufferzone die zal worden bewaakt door militairen uit de twee landen. De afspraak was dat de strijdende partijen voor morgen uit het gebied zouden vertrekken. De burgemeester van Haarlem, Wiene, en minister van Binnenlandse Zaken, Olongren hebben in Haarlem honderden mensen toegesproken die hun steun kwamen betuigen aan de burgemeester. Eerder deze week werd bekend dat hij wordt bedreigd. Een aantal inwoners van Haarlem vindt dat indirect ook hun vrijheid en veiligheid worden bedreigd en organiseerde daarom de manifestatie. Het weer. Vannacht wordt het een graad of 15. Er is lokaal kans op een bui. Morgen ongeveer 22 graden met iets meer wolken. Plaatselijk een bui, maar meest droog. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars. Welkom bij Piesel Radio Show 1302 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, U gast voor de komende twee uur in dit muziekprogramma. Ja, vorige week dacht ik nog, nou, uh, mijn, uh, mijn uh, instroom van nieuwe muziek uh, is aardig opgedroogd. Nou, ik had het nog niet gedacht of de postbode die sjouwde zich een breuk aan allemaal nieuwe cd's dag na dag... ...kwamen er weer nieuwe albums binnen. Dus voorlopig gaan we weer lekker verder. En ja, de eerste nieuwe album. Jeff Oster met zijn uh, album Reach. En ik hoop dat het goed uitspreek op zijn flukhoorn. En uh, ja, als, uh, als programma maker mag je natuurlijk uh, ook je favorieten hebben. En Jeff is daar één van. Heerlijke muziek. Vol stemming enzovoorts, enzovoorts. Maar je mag het zelf gaan beoordelen. Daarna komt David Lindsay met The Last Passing of Summer. Dus uh, past helemaal in dit jaargetijde helemaal goed. Peaceful Radio heeft ook een website: peacefulradio.info. Daar vind je de playlist. Uh, kan je Jeff uh, Oster en David Lindsay nog eens even naluisteren enzovoorts. Kortom eh, genoeg informatie. Maar we gaan eerst eens even lekker onderuit en luisteren.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 Thank you. on peaceful radio. Please visit my website at www.metamindfulnessmusic.com